...om zodoende je schuldlast lager te krijgen als dat noodzakelijk is. Aan de andere kant hebben we gelukkig nog de mogelijkheid voor verkoop. Ik denk aan de verkoop van de Mariënschool, oude gebouw, treinbibliotheek... ...en door vooral in de accommodatiesfeer bijvoorbeeld samenvoeging van schoolaccommodaties en andere accommodaties... ...zodat er eventueel weer andere treinen vrij zijn. Ik kom daar zo nog op terug. De andere kant moeten we inderdaad durven te kijken naar onze grondexploitaties... vooral die van de middenboelen waren. Daar moeten de onzekerheden geëlimineerd worden. En er zitten onze vele onzekerheden in. Dus die moeten we elimineren. En daarbij komt zeker niet het project stoppen. Ik denk dat juist, die, dat is anders dan dat misschien OPZ denkt... de grote projecten juist, juist extra stimulans moeten krijgen. Alleen de wijze waarop we die stimulans gaan geven... zal anders moeten zijn dan dat we in het verleden hebben gedaan. In het verleden was het zo... Gemeente Zandvoort neemt de regierol. We zetten er een partij mensen op. Hoe meer, hoe beter. Is er in het verleden geroepen. En vervolgens komt het dan wel van de grond. Nou, u heeft het kunnen zien bij het project Middenboulevard. Er is al 7 ton daardoor moeten afboeken. Ik schat dat er nog eens zo'n bedrag moet worden afgeboekt. Dus dat is de oplossing niet. Dus geen regierol moeten wij voeren. Wij zullen dat alleen maar moeten faciliteren. En daarmee, doordat we het faciliteren en een aan de overdragen. Kunnen wij de onzekerheden in de geks misschien wel elimineren. Dat vinden wij een heel belangrijk punt. Besparen op de organisatie. Nou, ik denk inderdaad, daar geeft het college. En denk ik ook vooral de organisatie het goede voorbeeld. Door in deze slechte tijd met in zo'n korte tijd, ik sta er zelfs versteld van als man vanuit het bedrijfsleven, toch in staat is zelf te besparen. Dat zegt ook iets van welke mogelijkheden heb Binnen het, toch nog een begroting van 40 miljoen. Want ik heb in het verleden wel eens gehoord... dat er altijd werd gezegd... van een ja, heleboel kosten kunnen we niks aan doen. Dat kan wel, maar het kan ook maar eenmalig in dit geval. Want het zijn ad hoc oplossingen voor slechts één jaar. Mogen dus absoluut ook... kunnen ook niet allemaal doorwerking hebben naar de toekomst. Maar, wat één ding is wel... we zullen ook de komende jaren... in de organisatie pas op de plaats moeten maken. Dus dat moeten we ook naar kijken. En daar is al eigenlijk door de, het college is er eigenlijk al invulling gegeven doordat er in het coalitieakkoord ooit afgesproken is... dat er minimaal 10% op de organisatiekosten zou worden bespaard? Maar misschien kan dat meer zijn, maar dat, wij denken dat het niet hoeft. Want wij denken slimmer, efficiënter en kostenbesparender werken in 2013 en verder. De organisatievisie die er op het moment wordt uitgewerkt, daar hebben wij veel vertrouwen in. Daar zijn ook bijeenkomsten geweest om te kijken van... Wat kunnen we zelf doen? Wat moeten we samen doen? En wat moeten we uitbesteden? Ik denk dat daar nog aardig wat winst is te boeken. En producten en dienstverlening verbeteren door innovatieve aanpak. Dat is ook belangrijk. Anders dat doen. En dat doe je niet door dat in je eigen organisatie te doen. Dat doe je door of het samen te doen of het uit te besteden. Want dan zie je hoe anderen het doen. En die doen het vaak weer anders dan jij. En daar kan je van leren. Beter plannen en organiseren afstemmen tussen de raad, college en de organisatie van hoe gaan we het komende jaar de zaken aanpakken. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. En dus niet komen met voorstellen die niet voldragen zijn... of niet goed doorgesproken met elkaar... waardoor we gigantisch lang bezig zijn en vervolgens geen resultaat boeken. Ik geef maar even aan, toch het parkeerproblematiek erbij. Eh, kostenbesparing en bewaking opvoeren. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is... ...dat we dat kunnen doen. Dat kan enerzijds uh, door mindere externe uitgaven gewoon daar heel scherp op te gaan, uh, gaan focussen. Dus de out-of-pocket kosten verder naar beneden brengen. Dat is een punt waar je heel snel mee kan scoren. Uitwerking van nieuw beleid en investeringen beter en anders onderbouwen. Waarbij altijd wordt gekeken naar besparingen en efficiëntieslagen. En alternatieven die er zijn als je dit soort dingen bespreekt met elkaar. Dat geldt zowel voor college, organisatie als voor raad. Dat we daar werk van moeten maken. Aan de andere kant denken wij aan minder regelgeving, vereenvoudigde procedures en minder bureaucratie. En vooral beleidsarm gaan werken. Dus ook herbestelling op producten en diensten. Minder, soberder en doeltreffender. En daar moet je ook wij als raad werk van maken. Dus als wij denken van, goh, dat moet gebeuren. Dan moet iemand meteen zeggen, ja, maar dat wilt u wel gemeenteraad, maar dat betekent wel in de organisatie dit. Dat betekent daar extra geld en dat betekent meer capaciteit denk u daar goed over na. Nou? debiteurenbewaking strakker en beter daar hebben, we, daar hebben we al een voorstel van het college komt eraan ten aanzien van dat we minder geld kwijt zijn aan debiteuren die niet betalen, ik denk dat het zomaar anderhalf ton per jaar kan schelen als je dat strakker en beter regelt ik denk gewoon uitbesteden bij zo'n bureau met een heleboel van die vervelende mensen die twintig, dertig keer bellen en dan wordt er wel betaald en anders gaan we gewoon naar de deurwaarden. want dat gebeurt in het bedrijfsleven ook wij doen dat hier volgens mij voor een groot deel zelf. Ja, dan moet je mensen hebben die, die dat kunnen. En dat kan je dus dan beter uitbesteden. En volgens mij kan het heel veel geld opleveren. Subsidies, bijdragen aan derden, verder onder de loep nemen. Uh, dat is ook door de VVD ook al aangekaart. Nou, maximaliseren van de subsidiebijdrage aan de bibliotheek, verzelfstandiging van het museum, nog steeds een belangrijk punt. Subsidie aan de VVV, aan het Product Zandvoort. ...maximaliseren en dan eerst gaan nadenken van wat willen wij nou dat de VVV voor ons gaat doen. Het CDA heeft het idee dat de taak van het verder uitwerken van het Deltaplan... ...het verder uitwerken van de marketing, wat nu voor een groot deel ook binnen de organisatie... ...daar is volgens mij minimaal één FTE voor bezig, dat wij doen. Dat we dat beter onder kunnen brengen bij de VVV. En omdat wij een, een vacature stop hebben. Kunnen wij makkelijker nu ook mensen gaan herverdelen. Dus wij denken dat die taak overgedragen kan worden naar de VVV. Ik denk dat ze dat koper en efficiënter kunnen doen tegen een lager tarief. Ik denk dat daar meer effect uit kan komen. En zo kunnen we bijvoorbeeld het, de subsidie die we verminderen op de VVV. Door het hele, hele budget ...wat we zelf hebben overgedragen naar de VVV... ...kunnen we volgens mij redelijk elimineren... ...en kunnen we toch hetzelfde bereiken. Het zijn nieuwe ideeën over hoe je met mensen en met geld om kan gaan... ...maar ik denk dat daar een mogelijkheid voor is. Ik zou het graag met het college verder willen uitwerken. Geen aparte potjes meer voor evenementen en allerlei andere dingen... ...en ook het bedrijfsleven dus wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid als bedrijf. Als je een bedrijf in Zandvoort hebt... En het is toeristisch-economisch, en je wilt daar dingen uithalen, dan zou je er zelf in moeten investeren. En teveel zie ik dat de ondernemers in Standford leunen op hetgeen wat de gemeente doet. Oh, de gemeente regelt dat wel even. En de gemeente die regelt wel weer een, een, een of ander mooi evenement. Maar in het bedrijf moet ik ook, in ons bedrijfsleven moeten we ook ons eigen evenementen regelen. Alles zelf regelt. Dus, dus daar moet dus een scheiding worden gemaakt van... waar geef ik nou wel geld uit? Waar ben ik faciliterend in het, in het hele toeristisch-economisch gebeuren? Nou, dat moet je herverdelen met elkaar. Dus ook daar moeten offers gebracht worden. Dat zijn hun offers. Ze moeten uitgaven doen om vervolgens een beter toeristisch-economisch product te leveren... en vervolgens daardoor betere klanditie te krijgen en meer omzet en inkomsten. Dat is gewoon hun eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat ook de VVD als partij van ondernemers... ...daar uh, denk ik toch ook uh, wat uh, positief tegen aankijkt. Uh, inkomsten verhogen. Ja. Het CDA zal niet komen met de OZB-verhoging... ...want het verhaal wat mevrouw Van Heij heeft gehouden... ...dat kan ook op de langspelplaat... ...die hebben we niet meer van het CDA hebben gestaan. Nee, wij denken nog steeds... ...en wij denken nog steeds aan de pacht op strand. Het niveau daarvan... ...ik zou graag willen dat er nu toch dit jaar... ...een onderzoek komt... ...naar de verhouding van de pacht op strand... ...versus huren van panden of koopprijzen van panden in, in de horeca en het restaurant, Salt, inclusief de precario-rechten die zij betalen. Want vele bedrijven betalen bijna net zoveel of minimaal de helft van de precario al als de, wat de stroompacht in zich heel betaalt. Betekent niet dat ik zal zeggen dat morgen de, de pacht omhoog gaat, nee. Wij moeten nu al beleid maken, zodat, want we kunnen pas over tien jaar de pacht verhogen... Maar dat we nu al dat over een jaar kunnen zeggen, dit is onze visie erop en dit betekent dat voor de toekomst. En dat we niet over twee jaar voordat het afloopt die discussie weer hebben en dat onze kinderen dat mogen uitzoeken. We zullen nu moeten vaststellen van hoe gaan we dat vaststellen over tien jaar en hoe houden we dat scherp ook naar de ondersteunen. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, u kunt verwachten over acht jaar dat de pacht gemiddeld met zoveel procent omhoog zal gaan... En als u, dan weet u dat vast. En dan kunt u bij wijze van spreken nu al gaan sparen. Want het is toch van de zotte. Dat we niet met, met verhogingen werken. Overal gaat alles duurder worden. De op strand wordt ook duurder. Maar de pacht daar verandert niet veel aan. Daarnaast is het zo. En dat is, vind ik ook een heel belangrijk punt. De strandtenten waren eerst strandtenten. Het zijn nu restaurants. Maar het zijn nu ook wijnbars. En het zijn kledingshops geworden. Er zitten zelfs andere... Ondernemingen in hetzelfde, dat, ik vind dat kan niet. En dat is, het kan wel, maar dan betalen ze ook weer pacht. En ik vind dat daar trouwens snel werk van gemaakt moet worden. Dus wat dat betreft, denk ik dat we daarmee verder moeten. Opbrengsten uit vuur en pacht, dus herijken. Niet alleen voor de korte termijn, maar misschien juist voor de lange termijn. Parkeertarieven. Niet verhogen, eerder verlagen. Het product parkeren gebruiken als, als marketingtool. Zoals u weet, het CDA is nooit voorstander geweest van het parkeertarief van 2,10 euro. Toen wij daarover wilden discussiëren, kon dat niet, want we moesten eerst de dure parkeergarage vaststellen hoeveel dat zou, moeten, hoeveel zou dat gaan kosten. En wij zeiden: Nee, dat moet afhangen. Dat moet afhangen van wat is het betaalbaar? Nee, dat doen we later wel. Nou, dat is dus nu gebleken. Het is dus niet betaalbaar en de tarieven zijn te hoog. Dus daar moeten we wat aan doen. CDA is eigenlijk, ik zeg het gewoon heel simpel net zolang het parkeren niet genoeg oplevert... moet je gewoon de conclusie trekken... dat die 1,2 miljoen die wij gebruiken... om jaarlijks onze begroting te dekken... dat dat niet kan. Feitelijk zouden we de begroting... voor 2013 moeten vaststellen... met 9 ton onttrekking... voor dekking van de exploitatie. Want dat is het enige reële... wat je eigenlijk nu zou kunnen doen. Want dan zit je jezelf namelijk niet voor de gek te houden. Want dan hebben we weer een sluitende... parkeerbegroting... En het voordeel daarvan is, dan zullen we extra moeten besparen op andere dingen. Of op een andere manier die extra inkomsten krijgen. Maar dan kan wel het parkeertarief anders worden opgebouwd. CDA denkt dan aan parkeertariefdifferentiatie. Dus bijvoorbeeld in het centrum het parkeertarief lager. Kijken dus waar moet het parkeertarief verhoogd zijn. Kijk, wij hebben hier besloten 2,10 euro per uur. Of het nou regent. Of het nou zondagochtend is of maandagmiddag. Of het nou druk is of niet. Het is hier, wij denken, wij hebben de sterrenallures van Amsterdam in ons hoofd. In Amsterdam kan je constant een hoog parkeertarief rekenen. Maar dat kan je in Zandvoort niet. En daar gaat het dus ook fout op. Want daardoor, en de mensen geven minder geld uit. Dat is niet alleen in Zandvoort, want ook de parkeerinkomsten in andere gemeenten staat onder druk. Dus wij kunnen niet anders als in die marktwerking meegaan. Dus er zullen, we zullen met lagere parkeertarieven moeten gaan werken. Dat is, komt ten goede aan het toerisme. Want ik verwacht dat we daardoor weer het toerisme op pijl op trekken. Nou, toerisme is onze economische motor. Dus je zult investeringen daarin moeten doen om dat te veranderen. Nou, wij gaan ervan uit dat... Uh bij het vaststellen van het vervolg op het parkeerbeleid... dat dat buiten de problematiek die we dan met de bewoners hebben over de wijken... dat dit, dit probleem ook verder nu opgepakt wordt. Wij zullen met voorstellen komen en, en graag willen meedenken... om daar creatief over na te denken. Gemeentelijke accommodaties en voorzieningen beter op elkaar afstemmen... en optimaliseren van het gebruik. Dat moet leiden tot besparing op de kapitaalslasten en op de beheerskosten. Wij denken dat het gewoon... Een must is dat we teruggaan naar drie locaties voor scholen. Dus gewoon zeggen, wij hebben straks drie locaties voor scholen. Dat is inclusief de, de, de Gerttenbach, dat is inclusief uh, Oranje Nassau, dat is inclusief uh, de school. Dus gewoon teruggaan op termijn naar drie locaties. Dan, als je dan kijkt in de begroting waar, waar gelden voor staan, dan, dan, dan zal je zien... Uh, ...dat daar een hoop redelijke dekking voor te vinden is... ...en dat we op, op te, dus op termijn, terrein en gebieden vrijspelen. Het CDA zal dan ook met een, een abonnement komen, een motie komen. Die, uh, ik weet, die zal ik dan straks voorlezen, want anders wordt het te lang... ...waarin staat dat er wordt gevraagd aan het college alsnog met, uh, met de ONS in gesprek te gaan... ...met de Gertabach in gesprek te gaan, om te kijken of daar tot samen... Nieuwe ontwikkeling kan komen. Want wij denken dat het renoveren van de ONS niet de oplossing is voor de lange termijn. Een korte termijn oplossing is en dat we beter naar een lange termijn oplossing kunnen gaan. Daarnaast denken wij, maar gaan we nog een stap verder. Dat de blauwe tram, mooi gebouw, maar wij denken dat dat nooit wat wordt op deze manier. Dat betekent, als er niet een goede oplossing komt... Dat de diverse verenigingen gewoon ergens anders gaan heen gaan. En ze hebben al alternatieve locaties. Dat geeft een zodanig gigantisch negatief imago aan de blauwe tram. dat dat dus gewoon de komende 30, 20, 20 jaar niets wordt. Dus dan moet u zich voorstellen dat we 20 jaar een blauwe tram hebben. Met, met, met een locatie daar beneden waar de heer van de Molen zit. en daarboven in de zaal waar niks gebeurt. Dat noem ik, kapitaal, dat noem ik dus kapitaalvernietiging. Dus. Zegt het CDA. Als dat dus niks wordt. Ik kan dat nog niet helemaal inschatten, Want er zijn nog gesprekken gaande. Maar stel dat dat tot niets leidt. En dat vindt de gemeenteraad ook. Wat ga je dan doen? Ja dan is het voor ons heel simpel. Dan zeg ik van. Dan moet je maar zorgen. Dat ook daar iets samen gaat gebeuren. En dus dan zou het kunnen zijn dat je de gebouwde krocht. Waar we eigenlijk wat meer culturele activiteiten zouden willen doen. Moet gaan samenvoegen met de blauwe tram. En dat betekent. Dat je dan moet kijken naar een herindeling van iets wat we pas nieuw hebben gebouwd. Dat kost inderdaad geld. Dat kost misschien een miljoen euro. Maar we hebben nu ook een miljoen euro staan om het gebouw de krocht op te knappen. Wat meer kost. En dan hebben we het gebouw de krocht opgeknapt. En als dat blijkt na een half jaar dat we er niet uitkomen met, met, met de blauwe tram. Dan hebben we een blauwe tram maar niks gebeurd. Is dat efficiënter? Ik denk het niet. En zo moeten we kijken in de toekomst naar hoe we met de kosten omgaan. Herijking ga ik verder van het raadsprogramma en uitvoeringsprogramma. Daar moet de raad zelf ver aan doen. Wij moeten ons ambitieniveau aanpassen. We moeten keuzes maken. Maar één belangrijke keuze vinden wij die meegenomen moet worden. Dat is feitelijk het document wat we ooit hebben vastgesteld. Dat is onze structuurvisie. Onze structuurvisie zal de leidraad moeten zijn om, om dat ambitieniveau aan te passen. Want dan heb je iets in je hand waar je kan zeggen oké. Okay, dat was het niveau, we moeten naar beneden, maar wel in de lijn van de structuurvisie blijven denken en handelen. Dan willen wij weer een beleidsregel invoeren, dat is de oude beleidsregel, nieuw voor oud beleid. Gewoon die regel weer invoeren, als een nieuw beleid komt, eerst het oude afvoeren. Dus keuzes maken, wat wel en wat niet. En eerst afmaken waar we mee bezig zijn, voordat we aan iets nieuws beginnen. Dan meer instrumenten voor controle en kaderstelling... en kostenbewust handelen voor de gemeenteraad. Nou, Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dus, dus dat wij zelf kostenbewust omgaan... met vaststelling van nieuwe beleid of investeringen. Dat we met meer met keuzes gaan werken... en gebaseerd op kosteneffecten. Bij investering betere onderbouwingen... meer jaarperspectief beter in inzicht brengen... effecten voor de organisatie, maatschappij... en nut en noodzaak goed onderbouwen. En geheel inbedden in, in eventueel herijking... ...van nieuwe kaders. Meneer Bluis. Ik wil afronden. Ja, geplaat. maar. Ja, er staat maar één velletje aan vier is het hoor. Gaat u verder. Je vraagt meer velletjes. Ja, ja. Nee, dus... ...één belangrijk ding is wat we willen... ...en dat hebben andere partijen ook gezegd... ...en dat is onze basisvoorzieningen in stand houden. Ons, onze groenvoorzieningen in stand houden. Onze wegen. En vooral dus inzetten op het feit... ...dat... Investeringen doen om dingen in stand te houden... is belangrijker als nieuwe investeringen doen. En vooral ook niet kleine bezuinigingen... die de organisatie, ook de organisatie, maar ook de burgers treffen... die uiteindelijk leiden tot hele kleine oplossingen... en een hoop onvrede geven. En dat zijn uiteindelijk toch ook de mensen... ...die uiteindelijk ervoor zorgen dat wij hier kunnen zitten... ...en dat wij al dat geld kunnen uitgeven om dat mooie Zandvoort zo mooi te houden... ...en te maken als het nu al is. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren nog op de aardige suggestie... ...om geld te besparen wat betreft de middenboulevard. Zowel meneer Bluis als meneer Stannis. De een zegt faciliterend en de ander zegt... ...ja, laten we dat maar aan de markt overlaten... Uh, vooral richting partij van de arbeid uh, er zijn een aantal experimenten geweest de laatste tien jaar om uh, een aantal zaken aan de markt over te laten en dat is niet goed afgelopen dus het lijkt me geen goed plan um, het algemene verhaal wat ik wil houden begint als volgt ik vind uh, dat uh, mevrouw uh, Gernenson een hele mooie pep talk heeft gehouden twee drie maanden geleden hoe dat allemaal verder moet met deze gemeenschappen en dit dorp. En dat klonk en het is ook hartstikke leuk. Naadloos daaraan sluit de structuurvisie parel aan zee. Daartussenin, er zou een mooie vlakke weg moeten zijn, maar er zijn torenhoge bergen. En die torenhoge bergen, die bevatten een aantal... ...gedragingen en een aantal fouten... ...en een aantal leermomenten... ...wat wij als openbaar bestuur... Uh, ...voor elkaar hebben gekregen... ...en die fouten en die gedragingen... ...die hebben geleid... ...niet tot erge grote ongelukken... ...maar wel tot heel grote tijdbesteding. En dat is een hele jammere zaak. Wij hebben de focus dus niet meer... ...op die structuurvisie Parel aan zee, ...maar wij hobbelen een beetje... ...van incident naar incident. En... Uh, daar moeten wij van leren. Ik noem alleen maar de hele commotie en de afwerking omtrent het boegewaldhek. Dat heeft verschrikkelijk veel tijd en narigheid gekocht. De adviezen die er waren, ook voor GBZ, zijn niet opgevolgd. De informatieplicht, zoals het is het, het, het, het Badhuisplein, Waar we eigenlijk hadden moeten weten dat daar al een, een grondpositie is voor Volker Wessels. Dat wisten we allemaal niet. Ook commotie. Daar is al zelfs al een VOF opgericht zijn kansen die we hebben laten liggen, we hebben niet meegepraat, we hebben fouten gemaakt, we moeten daarvan leren. Uh, de zaak is dat uh, een aantal van die ongelukjes uh, de, tot een uh, uh, vrevel hebben geleid en tot een inspanning hebben geleid die weinig heeft opgeleverd om zo dicht mogelijk bij realisatiekansen te komen van de structuurvisie Parlaan zee. Dus wij hebben niet de focus gehad van, om van A naar B te gaan. Uh, ik wil hier een handreiking doen aan het college. Het Rijk uh, heeft zelf al in de gaten natuurlijk dat het allemaal niet meer zo goed gaat wat, wat betreft projectontwikkeling of projectontwikkeling aan de markt overlaten enzovoort enzovoort. En daar is nu de gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, de gebiedsontwikkeling 3.0. En daar wordt een heel mooi vehikel, theoretisch een kader, een praktisch kader geschapen om het verdienmodel middenboulevard gestalte te geven. En ik zou het college aanraden zich daarin te verdiepen en dat als leidraad te nemen, wat ook weer naadloos past in de structuurvisie. Want daar zal toch ooit het geld vandaan moeten komen. Ik heb het dus nu over kansen die we in de toekomst moeten benutten. En als we kunnen benutten, moeten we nu een goed plan hebben en dan moeten we weten waar we mee bezig zijn. En niet op de middenboulevard van locatie naar locatie springen, van ruzie naar ruzie springen en hier in de zaal van incident naar incident gaan. De kleine ongelukjes of de wat grotere ongelukjes was de discussie over de VRK, het louis carré. De, het proces collectief particulier opdrachtgeverschap, wat achter de horizon is verdwenen. En zo zijn er nog wat zaken te noemen, zoals de Watertoren. Wat al jaren sleept, waar we gisteravond een, een, een, een uitleg over hebben gekregen. Hoe dat dan op te lossen, dat vreet tijd en dat vreet geld. Niet alleen van ons, maar ook van de organisatie. Het besluit is er niet gekomen. Evenals in februari 2007, we hadden afgesproken dat er over de erfpacht van de middenboulevard onderhandeld zou worden. Door allerlei redenen heeft de ene wethouder boos op de andere gewacht of andersom. Omdat bestemmingsplan en erfpachtonderhandelingen gescheiden waren. Maar het houdt toch samen. Dat heeft ook een heel veel tijd en moeite en geld gekost. De, dat, zij hebben dus kansen ook laten liggen. Verder worden er naar mijn ogen, onze ogen... Te veel adviezen in de wind geslagen. Het advies van informateur Mooi aan raad en college. Niet gebeurd. Het advies van het oude presidium aan een nieuwe raad is niet gebeurd. De raad wordt niet periodiek genoeg geïnformeerd. De burgemeester heeft een aanzet gegeven tot een informatieprotocol te laat en nog te weinig. De doelstellingen verwoord in beleid zijn niet meetbaar en tijdgebonden... Dan heb ik nog een vijf van die zaken. En ik vind het een beetje gênant. En ik heb last van plaatsvervangende schaamte. om dat allemaal op te gaan noemen. Maar dat heb ik zelf niet verzonnen. Dat komt allemaal uit de rekenkamerrapporten. Die leermomenten. Zoals die rotonde. Het uh, zonder motivering verlengen van een pachtcontract. Het afkopen van iets zonder motivering. Zomaar pakketplaatsen maken op een gasthuisplein. wat niet uh, besproken is. En, nou, en zo gaan we nog een poosje door. Mevrouw, en, krijg, en dan krijgen we dus... Meneer Demmers, interruptie. Ja. Uh, meneer Demmers, met alle respect voor uw betoog. Mm. Maar ik denk dat het nu gaat om de voorjaarsnota en eventueel ombuigingen die u voorstelt. Of... Ik denk dat het daar expliciet nu om gaat. Ja, maar, maar... Dan, nu heeft u het over geld en u heeft het over bezuinigen. Maar als de... Ja, maar nu kom ik eigenlijk een beetje tot de conclusie van het verhaal. En uh, van mijn inleiding of mijn algemene betoog. Als we nu... Uh, wij hebben in, Gbz heeft in 2010 en 2011 al gewaarschuwd voor de financiële positie. En uh, ja, wij vonden het allemaal niet zo interessant. Dus op dat moment... Maar de zaak heeft zich niet verbeterd, het is alleen verslechterd. Als wij nou beter bij de les waren geweest en we hadden beter op dat geld uh, uh, gelet en we hadden in samenspraak de kansen benut en de veranderen, geanticipeerd op de veranderende situatie in financiële zin uh, voor het hele land en voor heel Europa, dan hadden we nu niet hier hoeveel zoveel hoeveel hakken takken over scholen, groen en wegen. Als laatste wil ik de wethouder Financiën aanraden, uh, proberen om een brief naar de Europese Centrale Bank te sturen. Waar hij, hij in bepleit een inflatiepercentage van 6%. Dat scheelt de gemeente Zandvoort qua schuldspositie 2,8 miljoen euro per jaar. Dank u wel meneer Demmers. In de algemene zin iemand nog in tweede kans? Nee, dan geef ik het college het woord. Met oude het, het Ja, dank u wel, voorzitter. Um, in algemene zin, uh, denk ik dat het uh, nuttig is uh, deze ronde meegemaakt te hebben. We hebben het er gisteren al over gehad uh, om met elkaar te gaan kijken van. We hebben tot en met bladzijde 23, dat zijn voor het college harde voorstellen en daarna uh, zijn mogelijkheden en denkrichtingen. En we hebben er ook om gevraagd als college uh, aan de Raad om. Daar denkrichtingen aan toe te voegen. Uh, leuke en soms ook minder leuke... ...maar dat is nou eenmaal zo... ...als je met ombuigingen, bezuinigingen, etc. zit. Het is ook... Uh, ...niet onverwacht... ...te, te, te horen... ...dat uh, de VVD zegt... Uh, ...bij No Way, uh, OZB-verhoging... ...terwijl de Partij van de Arbeid zegt... Van, daar moet we er toch eens goed aan denken... ...en bij OPZ heb ik het eigenlijk niet gehoord... ...maar de afgelopen jaren heb ik daar regelmatig gehoord... Dus ik denk dat het heel goed is dat we alle uh, ins en outs van, van dit soort zaken uh, bij elkaar gaan, uh, gaan vegen uh, na vanavond. En uh, daar uh, als college in ieder geval uh, uh, voor het eerst ons uh, licht daarover te laten schijnen. En dan vervolgens met, uh, zoals ik gisteren al zei, een petit comité vanuit de Raad daarover met elkaar te gaan stoeien van hoe gaan we dat nou. Uh, met z'n allen inbreien in de nieuwe begroting. Maar eerst even 2012. Uh, want uh, links en rechts complimenten aan de organisatie geven. Ik denk terecht. En waarvoor dank. Uh, want het is ook echt... Uh, de organisatie heeft er keihard aan gewerkt. Maar ik hoor toch allerlei uh, geluiden en mijn collega zullen er wat hun eigen de zaken betekent misschien daar ik nog dieper op ingaan. Maar uh, toch uh, even de, de waarschuwing: op het moment dat u uit de voorstellen 2012 de zaken uitsloopt, om even zo te zeggen, uithaalt, niet door wil laten gaan, bijvoorbeeld groen, wegen, dat soort zaken. Dus de voorstellen die we expliciet voor 2012 hebben genoemd, uh, want dat is in principe is dat zeg maar de BRAP, de BRAP 1, die, uh, om het maar even zo te noemen als u daar uh, zaken uit gaat halen... dan betekent het onmiddellijk... een probleem... weer voor die organisatie... tenzij u zegt van... haal het maar uit de algemene reserve. Want dat is de consequentie. We hebben... Uh, indachtig uh, de bespreking die we twee weken geleden gehad hebben... hebben we... nou laten we nog eens even een, een... een ferme stap zetten... en kijken of we uh, dat, die, die, die, die, die greep... uit de algemene reserve kunnen terugbrengen... Uh, naar, uh, naar andere proporties. Zodat we de wat dat betreft uh, onze reservepositie niet in gevaar brengen. Nou, dat hebben we gedaan als college. Uh, de organisatie. Door de voorstellen de neer te liggen zoals ze zijn neergelegd. En die zijn uh, in de ogen van het college in ieder geval aanvaardbare uh, maatregelen. En wij hechten er toch erg aan dat u die onverkort vaststelt. Uh, voorzitter, ik. Even kijken of ik nog een aantal dingen uh, uit uh, uh, expliciete dingen eruit uh, um, moet halen. Anders dan uh, uh, van collega Portefeijhouders, want daar uh, komen zij zelf wel op terug. Uh, ja, één opmerking even in de richting van, van mevrouw Verheij die het had over de OCB. In Zandvoort hebben wij het systeem van als de waarde stijgt, betaalt het percentage en als het. En dus, uh, ...de waarde daalt, dan stijgt het percentage... ...dat is niet alleen de Zandvoort zo... ...dat is in heel Nederland zo... ...dat is de gewone gebruikelijke systematiek... ...maar die heeft niks te maken verder... ...met hoe hoog je OZB is... ...ik heb je al verteld... dat de stresstest inmiddels binnen is... ...daar moet... ...deze week over gesproken worden... ...nog intern, het is een concept... ...en vervolgens gaan we dat concept... ...nog een keer doorakkeren met BMC... De, ...de stellen van... ...van de stresstest die later dan naar u toe komt. En uh, ik denk dat in het kader daarvan het heel goed is om uh, ook te praten... daar staan nadrukkelijke zaken in, ook over de OCB en over de OCB ruimte die er is. Uh, maar ik denk dat we daar uh, uh, bij de bespreking van die stresstest... daar uitgebreid met elkaar uh, over uh, op terug kunnen en ook moeten komen. Het blijkt wel uit dat wij in ieder geval bij de uh, laagste... Uh, ...OZB-heffers zitten van Nederland... ...terwijl ik denk dat Zandvoort... ...als kleine gemeente... ...topvoorzieningen heeft, dus... Mevrouw ...dat geeft aan Rijen te denken. Een interruptie. Dank u voorzitter. Ik had een vraag aan u over de stresstest. U gaf aan dat u die eerst... intern uh, wil bespreken. Maar wanneer uh, komt die naar de raad? Is dat dan nog wel voor de begrotingsbehandeling? Ook? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Nee, het is de bedoeling... Uh, ik, ik, ...als het goed is heb ik binnen veertien dagen gesprek met, met de opsteller, want dit is nog een concept en uh, die zal dan zijn definitief uh, verhaal moeten maken en dan gaat hij ze gebruiken gaan college en dan komt hij uh, zo snel mogelijk naar de raad, ja ik hoop dat ik hem uh, ik hoop dat ik hem begin augustus eigenlijk half augustus in ieder geval bij de raad kan hebben uh, Nee, dit is wel een hele grote stap denk ik oh. dat is een... het eh. meneer nee dat is helemaal waar uh, ja, bijna wel, voorzitter. Want. Uh, ja, uh, ja. Uh, als je praat over bezuinigingen. Uh, en dan, dan. Ik vind het altijd. Een, een, toch een, een, een. spannende discussie over de kaasgraafmethode of rigoureus. Uh, en, en, en wat is nou het verschil? Het hele gekke is dat je. Uh, dat er heel veel economen zijn die zeggen. Wat doe nou met de kaasgraaf? Want dan verdeel je de pijn. En er zijn ook heel veel economen die zeggen van. hé. Hey, Kap rigoureus zaken af die je uh, eventueel, uh, waarvan je vindt dat je die niet meer zou hoeven doen. Wat Wikipedia schrijft, uh, minister Simons, dat uh, boeit mij niet zo. Want als alles in Wikipedia waar zou zijn, dan zou u als partij niet bestaan. Ja. Hoe weet u dat? Nou, u staat er niet in opgenomen. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Meneer dat is de grootste partij van Nederland, zijn alle lokale partijen tezamen. Nee, maar u, u mag zelf invullen, he, Wikipedia. Dus ik geef u een hint. Um... Ja, um, de, de, de heer Stammers zei nog van ja, reserve aanspreken is nooit, uh, nooit een goed teken. Dat hangt vanaf, Ik neem aan dat hij bedoelt het aanspreken van de algemene reserve. Hebben dat, want bestemmingsreserves, als je die niet aanspreekt... dan hoef je ze niet te maken. Want die zijn er om ergens voor te bestemmen. En, uh, ja, maar daar wordt, uh, daar wordt bij ons ook nog alles uh, uh, raar naar gekeken. Want, maar die dingen die zijn ervoor bedoeld om dat uh, op die manier te doen. Ja, de heer Bluis heeft gelijk. Uh, de, de, de positie uh, uh, die, die waarin wij zitten... die heeft natuurlijk te maken met uh, met, met crisis. Maar ook vooral met, uh, met het hoge ambitieniveau we, uh, dat we hebben... Wij hebben natuurlijk een aantal uh, grote projecten uh, in onze achtertuin. En dat is ook eigenlijk wel verklaarbaar. Want Stanford heeft natuurlijk meer nog dan veel andere gemeentes in Nederland... Uh, ...behoorlijk wat uh, te lijden gehad in de Tweede Wereldoorlog. En met andere woorden, er zijn op veel plaatsen... ...ook heel veel vernieuwingen tegelijkertijd tot stand gekomen. En daar de, de levensduur van al die plekken... ...die lopen dus ongeveer tegelijkertijd ook af. En dan krijg je automatisch dat je opeens... Uh, in een situatie komt. Kijk maar, Gettenbach en Huis in de Duim, die zijn hetzelfde jaar gebouwd. Nou, uh, nou, u kunt vragen van Middenboulevard wanneer dat gebouwd is en wat er eventueel nog mee zou moeten gebeuren. Zo geldt dat voor heel veel dingen bij ons in het dorp. Dus, uh, in wezen zou, zou je uh, maar dan een andere brief moeten schrijven, meneer Demmers, maar een andere brief van, uh, om te kijken of wij niet de Europese steun kunnen krijgen, omdat wij toch uh, voor de tweede keer wat Marshallhulp hulp nodig hebben. Ja, dat kan, meneer Tonen. Ik weet dat dat kan. En misschien moeten we het ook wel serieus gaan doen. Uh, ja, nogmaals voorzitter. Ik denk dat het uh, goed is om de, om, uh, de, de zaken die, uh, die uh, iedereen heeft, uh, heeft uh, uh, ingebracht. Om die serieus te gaan bekijken met elkaar. Maar ik denk wel dat het goed is om die, om, om die nog wat specifieker uh, aangeleverd te krijgen. Zodat we daar, uh, zodat we daar uh, meteen mee, uh, mee aan de slag kunnen. Uh, ja, de heer Bluis had het ook nog over het onderzoek van de, van de, van de prachtig strand. Van hoe dat is, een keer zo'n benchmark verhaal en zo. Maar dat hebben we volgens mij twee jaar geleden afgesproken en dat wordt op dit moment aan gewerkt. Dus men is daar volop mee bezig om, uh, om uh, dat te onderzoeken conform de afspraak die we daarvoor gemaakt hebben. En ja, ik weet niet wat de heer Demmers bedoelde met de opmerking over de onderhandelingen erfvracht, maar die, die lopen en. Uh, ik, uh, ja, ik kan wel zeggen dat die in een, in een vrij goede sfeer verlopen en dat wij uh, gestaag doorgaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Thoner. Het had de Geurenszond behoefte aan een reactie. Dank u, voorzitter. Ja, er zijn toch een aantal zaken um, waar ik eens algemeen het even op uh, zou willen reageren. En dan um, betreft het namelijk het toerisme. En er wordt dan, als ik, als ik eens goed naar luister, in combinatie met de VVV verschillend over gedacht. Meneer uh, Simons gaf uh, namens OPZ aan dat het zeg maar een van de grote posten zou zijn. Ik zou zeggen dat het wel een van de grote posten waar we niet aan zouden moeten komen. Het is gisteren ook al gezegd, en ik herhaal die weer, mevrouw Verrij heeft het ook aangehaald, dat het toerisme dat is de motor van de economie van wordt. En dat op een gegeven moment, als we willen dat daar rendement uitkomt en dat we hier een dorp zijn waar... Uh, waar ...input en output uitkomt, dan moeten we daarin blijven investeren, ook als gemeente. Dat betekent dus ook dat de pot-evenement om die compleet leeg te halen, dat ik dat, eh, volgens mij gaf meneer Bluis dat aan, vanuit die optiek geen goed idee vind. Je moet namelijk op een gegeven moment als mensen hier een evenement eh, willen organiseren, ook faciliteren ...in die zin als organisatie dat het mogelijk is. Um, dus ik zou in ieder geval willen zeggen... ...dat ik de absolute ondergrens voor de VVV... ...is met deze bezuiniging voor dit jaar is absoluut bereikt. En ik zou ook absoluut willen afraden om daar verder op te gaan bezuinigen. Met betrekking tot de grote projecten, want dat is het volgende ben interruptie, punt. interruptie, voorzitter. Mag ik even de korte interruptie? Misschien. Mons. Uh, even op hetgeen wat mevrouw Geurgens van net zegt... Uh, ik ben het eens dat uh, toerisme en het ondersteunen van toerisme een belangrijke zaak voor Zandvoort is. Natuurlijk. In grote delen bestaan we daarvan. Ik heb er al een bij gezegd: we kunnen tegenwoordig zo weinig lezen wat echt de effecten zijn. We stoppen er veel geld in, want. Ongeveer vijf ton, dat is veel geld, zeker voor onze gemeente. Maar we zien zo weinig wat er uit de voorschijn komt. Het laatste rapport wat ik ken, dat een goed overzicht gaf, en dat heb ik ook genoemd. Dat is Zandvoort de economische en toeristische cijfers, en dat dateert van 2004. Dat is correct, dat klopt, dat, uh, dat dateert ook uit 2004, dus voor mij ook wat dat betreft het laatst bekende rapport. Maar ik wil u wat dat betreft ook wel aan herinneren dat we op een gegeven moment ook besloten hebben... om onderzoeken aangaande uh, toeristische bestedingen en dergelijke niet meer uit te voeren. Um, aangaande het project Middenboulevard, want dat is natuurlijk op meerdere momenten is dat uh, uh, genoemd. En ik... Um, Moeten we namelijk naar de regierol, moeten we gaan faciliteren, moeten we het aan de grondeigenaren, grondpositie-eigenaren overlaten of moeten we naar een andere vorm? Dan eh, wil ik u toch in herinnering roepen dat we eh, afgesproken hebben met elkaar om hier begin september over, over door te praten. Dan komen we op de heroverweging, dat betekent dat we daarna ook moeten bekijken hoe het staat met de grondexploitatie en dergelijke. Maar op dit moment de voorhand daar te zeggen we gaan het proces stoppen, dat lijkt me nog iets te prematuur. En in dat kader ook een reactie richting meneer Debbers. Ja, ik ben bekend met gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl 3.0. Ik ben ook bekend met het uh, Nederland boven water. Waarin gesproken wordt over gebiedsontwikkeling. En waar we ook als gemeente Zalvoort aan deelnemen. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk heel goed en fijn dat u daarmee bekend bent. Maar het zou natuurlijk goed zijn voor de heroverweging dat wij dat allemaal op het netvlies hebben. En dat we ook goed op het netvlies hebben als we die kans pakken... Nu Tussen nu en een aantal jaar. Dat we dan ook geen discussies meer hebben over parkeren en brandweerwagens. He, dan, dan pak je in één keer een heel veel zaken. Ook Je hoorde het goed belasting. Dat komt eigenlijk allemaal uit het gebied. Die kritische massa om je ambtenarenapparaat dan goed te laten functioneren op een hoger niveau. Dat kan dan ook. Dus je pakt in één keer een aantal zaken in één keer goed op. Het is niet alleen maar projectontwikkeling. Het is niet alleen maar die middenboulevard. U trekt het hele gemeenschap naar een hoger niveau. Dat wil ik u meegeven. Goed. Dank u wel meneer de voorzitter. Um, dus we willen een aantal punten uit uw betoog even uitpikken. En de belangrijkste die ik uh, heb meegekregen is het onderhouden, onderhoud van wegen. In Zandvoort uh, uh, hebben wij twee soorten uh, ja, het opknappen. Eén is complete renovatie en twee is, zijn reparaties. Voor complete renovaties hebben wij gekozen om uh, ons te subsidiëren via de BDU, oftewel de brede doeluitkeringen. Waarom doen wij dat als gemeente Zandvoort? Het zou gek zijn als wij geld wat wij krijgen vanuit de provincie niet zouden benutten. Dat heeft een bepaald risico in zich, want wij hebben een aantal projecten, eh, eh, dienen wij elk jaar aan. En soms komen projecten op een A-lijst, meestal is dat in ieder geval één project in Zandvoort. En er komen projecten op de B-lijst, wat we dan niet kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld is daarvan bijvoorbeeld de Tolweg. Ik denk dat bijvoorbeeld de Tolweg illustreert hoe wij als college er naar kijken... Uh, een aantal van u heeft al meerdere malen aangegeven... ...de Tolweg moet echt opgeknapt worden. De Tolweg heeft al, in mijn beleving al drie jaar... ...is hier ingediend voor BDU-gelden. Deze zijn niet toegekend uh, door de provincie... ...en staan steeds op de B-lijst komen. Wij hebben nu op de voorjaarsnoten... ...hebben wij u ook voorgesteld... ...om dat nu te gaan renoveren. Met andere woorden, wij gaan het niet... het heel mooi spik en span gaan uit, uh, aanmaken... ...maar we gaan wel... Het renoveren en kijken wat wij met beperkte middelen kunnen doen. Dus, dat is een keuze wat wij als college doen. Um, uh, Eén voorbeeld, we gaan dit jaar uh, de gaan we aanpakken tussen de uh, Vondelaan en tussen de Van Spijkstraat. Volgend jaar, dat weet ik nu ook al, gaan we de Van Alverstraat aanpakken. Dus uh, u geeft aan mij terug, wij doen niks aan onderhoud van wegen... Daar ben ik het niet met u eens. Wij doen absoluut wat aan onderhoud van wegen. Waarbij op dit ogenblik de prioriteit ligt. Vooral op de doorgaande routes. En dat is bijvoorbeeld de Van Alverstraat, Wat een entree is richting het circuit. Dus dat is voor ons ook een hele belangrijke straat. En een Vlinderweg. Daaraan vastgekoppeld zit het riool. Want als je op een gegeven ogenblik een straat opengooit. Dan, en je wilt het renoveren. ...dan is het ook verstandig om naar je riolering te kijken. Het is niet verstandig om bijvoorbeeld een riool te hebben... Uh, ...de straat open te gooien en weer met oude stenen weer terug te leggen. Dus daar zit absoluut een koppeling in. Uw raad heeft aan mij gevraagd om een quizcam over riolering te maken. En daarin uh, hebben wij gekeken van... ...hetgeen wat wij in 2010 met elkaar hebben afgesproken op januari 2010... ...is dat nog reëel? Ons adviesbureau heeft ons gezegd, nee dat is niet meer reëel, want de aanbestedingen zijn lager en u heeft ook een temporisering, en wat ik heb u ook net uitgelegd hoe dat komt, een temporisering in uw investering gedaan. Dat betekent niet, dames en heren, dat wij geen zorg hebben over riolering, dat hebben wij absoluut. Er zijn een aantal punten waar wij uh, zo snel mogelijk aan de slag willen gaan. Eentje daarvan is de Vlennerweg. Vlennerweg is een van de oudste rioleringen in Zandvoort. En die gaan we ook dit jaar aanpakken. Een van de zaken, en dat is het oudste volgens mij riool van heel, heel Noord-Holland, dat is de Hoge Weg. En de Hoge Weg staat echt op de nominering om die aan te pakken. Alleen daar zit een koppeling bij dat de louis david eh, carré klaar moet zijn. Dus die koppeling is er. Want anders hebben we daar weer een probleem. Dus ik wil u nu even meegeven van welke dilemma's we hebben. Uh, de onderhoud van wegen, de posters die u nu ziet, zit echt op de reparatiekosten. Wij zien dat wij, uh, als wij moeten bezuinigen, zit er niet zozeer in het uh, uh, bezuinigen op het compleet aanpakken van onze doorgaande weken. Nee, maar het zit wel op, kunnen wij op een bepaalde manier met een wat minder niveau omgaan. Het doet pijn, het doet mij ook heel erg pijn als uh, wethouder onderhoud, maar goed... In tijden van bezuinigingen moet je af en toe pijnlijke keuzes maken. Ik heb ook gisteren aangegeven in rupzie, aan meneer, meneer, meneer voorzien, mevrouw Vrij. Ik vraag me af of dit wel een bezuiniging is. Want als je het stuk leest, zegt u zelf van het risico van deze bezuiniging is een groot risico. Ja, het is een bezuiniging. Is dan wel, want het gaat over 11.500 euro. Dus als er een gat in het weg zit, laat u het gat staan. liggen. Nee. Is er een puntdeksel -de los, Laten we die puntdeksel -de zien. Geen, geen debat, meneer Paap. Nee, de constructie is <laughs> Meneer Paap, het betekent niet dat ik alle budgetten voor onderhoudwegen weg heb geschrapt. Dat is het absoluut niet. Dat, dat, zo laat het wel toekomen dat er nu een gat in de weg ligt. Dat we dat niet gaan repareren. Dat gaan we absoluut nog steeds doen. Alleen we maken wel een keuze van bepaalde uh, uh, projecten die we op verzoek van uh, uh, bewoners hebben. Gaan we een striktere afweging maken, gaan we dat doen, ja of nee? Daar zit de besparing in, niet zozeer in het uh, er is een gat in de weg en dat ge levert gevaren voor de verkeersveiligheid en daar doen we niks aan. Absoluut niet, maar we maken wel duidelijke keuzes in wat is echt noodzakelijk en wat is zijn, zoals dat heet in het Engels, nice to have's. Um, openbaar groen, dat hebben we volgens mij gisteren ook verteld, wij uh, uh, stellen voor om daar inderdaad het budget uh, uh, ...wat voor af te romen. Ik heb je ook uitgelegd wat mijn visie is als portefeuillehouder groen... ...voor de komende jaren om efficiënter te werken... ...en dat is ook de reden waarom we de potjes uh, uh, wat hebben verlaagd... ...ook vanwege het feit het in lijn brengen met uitvoering en beleid en de visie. Dus dat in één klap door. Uh, voor dit jaar, en dat heb ik gisteren ook uh, uh, gezegd... Uh, ...doen we het alleen op bomen. Uh, niet op plantbakken, niet op uh, plantsoenen... Maar alleen op bomen. Um, parkeren. Ik neem uw suggesties allemaal mee. Louis Daafskree. Um, meneer Blijs had het nog over ruimte. Volgens mij had meneer Simon ook er ook nog iets over. We zijn op dit egen, ogenblik inderdaad bezig met de opties uh, die uh, ervoor liggen. Er zullen zes opties zijn. En ik hoop nou, binnen nu en twee à drie weken daar, uh, voor met u een memo over te sturen, uh, te sturen waar we op dit ogenblik zijn. En voor... Uh, Meneer Stammis had het er ook nog over personeel. Inderdaad, wij uh, zijn ook op dit ogenblik uh, heel erg uh, aan het kijken... ...of we daar uh, met uh, missie en visie, met strategisch personeelsbeleid... ...of we daar meer effic efficiëntie en uh, de juiste persoon op de juiste plaats kunnen krijgen. Dank u wel, meneer Sandberger. Um, ik heb een aantal zaken gehoord en ik meen ook de conclusie te kunnen trekken... ...dat velen van u de blokken die ik had ingedeeld, keurig in hun betoog hebben meegenomen. Uh, ze hebben ook een aantal suggesties voor de komende begroting meegenomen. Dat is eigenlijk niet de besluitvorming, maar meer wel om die ideeën aan te reiken. En nu heeft de wethouder Financiën daarvoor zijn dank uh, laten uitspreken. En hem, en hem ook horen zeggen, en dat wil ik eigenlijk aan u meegeven... dat u daar de komende weken nog eens over nadenkt... en dan daar waar mogelijk verfijnd of concretiseert en dat aan het college doorgeeft. Want dan kan dat in die zoektocht die de wethouder schilderde... ook zo praktisch mogelijk worden ingevuld. Klopt dat, wethouder? Uiteindelijk dat goed? Ja. Dat betekent ook dat we dat op dit moment hier in dit debat... niet hoeven uit te nutten. Het gaat hier om beeldvorming en niet om besluitvorming. Ik zou nou een praktisch voorstel willen doen... en ik zou de abonnementen en moties eerst even willen behandelen. Kort. En dan vervolgens een slotrondje. Is dat akkoord? Dus een heleboel partijen hebben dingen dus voorgesteld als ja. dat is nu dus de bedoeling dat we dat allemaal op twee aan vierjes terugzetten dat wordt verzameld, ja. dat krijgen we ook dat neemt het college mee en in een tussenfase komt het college terug op die voor. dan spreken we ook af dat elk dingetje ook wordt voorzien van commentaar van, van wat het eventueel betekent ja. Ja. dus het ligt aan onszelf aan elke fractie ja. zelf wat ze daarvoor indienen ja er zijn ook fracties die ni ni niet zoveel hebben gezegd... maar die mogen dus ook wat indienen nog. Ja, tuurlijk. Dus, ja? Ja, nee, oké. Okay. Daar... Dat is helder. Is, uh, is dat voor iedereen duidelijk? Maar dat ik niet straks later krijg te horen van bepaalde lenen. partijen... van wij hebben niks ja. mogen indienen. Dus. Nee, het, je mag meedoen, het hoeft niet. Um, en dan ga ik naar de abonnementen toe. U heeft een stapeltje uitgereikt gekregen. Abonnement 3-1. Wie is penvoerder van 3-1? Mevrouw Verheij, ik stel voor dat u het abonnement voor zover het betreft de overwegingen en het, de tekst van het abonnement even voorleest, dat iedereen hem ook kent. En de hele inleiding maar even laat wat het is, want dat is wat mij betreft standaard protocol en zonde voor de oren. Interruptie even kort, uh, toen het getekend werd, het was daar zo terug, was ik even weggelopen en voordat ik kon tekenen, dus ik geef zo wel even aan welke abonnement het CDA wel of niet ondersteunt. Maar misschien doet onze fractievoorzitter dat. Dat zou kunnen. Ik stel alleen voor dat degene die het abonnement daarom vroeg ik ook wie is pen voerde. Die draagt hem even kort voor. Dan is er gelegenheid tot vragen stellen. En tot slot gaan we naar het volgende abonnement. Want besluitvorming vindt later, later plaats. Mevrouw Vrij. Dank u voorzitter. Amendement 3.1 ziet eigenlijk op het budget van de Raad. Het gaat specifiek over de fractieondersteuning en de representatiekosten. En het voorstel zoals dat nu luidt betekent een reductie van circa 60% op die posten. Dat betekent dat de fractieondersteuning met 5.500 euro omlaag gaat... en de representatiekosten, waaronder het raadslinie, met 4.500 euro. Deze bezuiniging zouden we willen doorvoeren voor het jaar 2012, maar ook verzoeken we het college om dit op te nemen in de begroting voor 2013. Dank u voorzitter. Dank u wel. Vragen over dit abonnement ter verduidelijking? Mevrouw Vrij. <laughs> dit abonnement is uh, getekend dus door de VVD, gemeente Belang Zandvoort, Sociaal Zandvoort en de PvdA. De CDA ondersteunt het ook. En CDA ondersteunt het zo. zijn er vragen over? Abonnement duidelijk. Ja, meneer Demmers. Ja, wij wilden ook nog een amendement indienen. Gehoord hebben de collega's wat betreft de kaarsgaaf of niet. En uh, dat amendement behelst uh, een bezuiniging op de kunstsector. Later nog misschien te wijzigen in met de uitzondering van de kinderkunstlijn van 768.000 euro. En het uh, het abonnement wat we betalen aan de stichting Context van 200.000 euro per jaar om dat in huis te houden en zelf te doen. Verder te stoppen met het huren van het kerkje voor de school en onder te brengen in de brede school en de gebouwde golf of in de brede school LDC blauwe tram. Nou, dat is 9 ton. De ouder, dus dat... ja, is Meneer Demmers, ja, aardig. U gaat nog werken aan dat abonnement, want het reglement is dat het op papier komt. En het is. Oh, u heeft het op papier. Dan stel ik voor dat u dan de bode uitreikt, die gaat het kopiëren. En dan gaan we eerst verder met de andere oh, abonnementen en dan... moties. En dan kom ik aansluitend ja. weer even bij dit abonnement. Meneer, terug. meneer de voorzitter, mag ik dan ook vragen of het abonnement over. Uh, of de motie over de ONS uitgereikt wordt? Want dan heeft iedereen die ook meteen, want die ga ik zo indienen. Dat dan ik wel bode meegeven. Hij heeft hem al. Hoe loopt hij. Goed. Je ja, deze, heb je al, hè? Die moet je ook uitrijden dan. Dan ga ik stug verder met abonnement 32 wegen. Sociaal Zandvoort heeft het abonnement ingediend. Meneer Paap. Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh, overwege dat, dat de risico's van de bezuiniging op de postonderhoud wegen te groot zijn ten opzichte van het bedrag van de bezuiniging. Besluit, het ontwerpbesluit als volgt aan te passen de bezuiniging in 2012 op de post wegen 11.500 te schrappen. Op deze post ook de volgende jaren geen bezuiniging door te voeren. Nou, Het is al heel veel gezicht hierover. Dus ik, ik ga eens even ja, kijken. Iemand vragen over dit abonnement? Situatie duidelijk. Niemand? Niemand? Ik wil nog even terugkomen op het eerste amendement. Ik sorry, want het gaat een beetje snel. Het CDA wil nog bij de budgetten voor de raad eigenlijk hierbij meenemen dat op het moment dat er budget overblijft voor de rekenkamer, aan het eind van het jaar, en dat gebeurt regelmatig, dat dat terugvoert naar de algemene middelen. En of dat alsnog erbij kan worden gezet, dat het dus niet dus alleen dat gebruiken wat we nodig hebben. En volgens mij levert dat ook een besparing op. Voorzitter, voorzitter, mag ik daar een vraag u daarop reageren? Oh. oh ja. Bent u het goed en zeker op reageren? Wat zegt u? Nee, oh, wel. dat mag ook. Nee. Ik maak een grapje, mevrouw Vrij. Als u. Gaat u gaan. Nee. Dank u, voorzitter. Ik. Um... Heb uh, Dit punt uh, wat u aandraagt over het uh, doorschuiven van de budget heb ik nog nagevraagd bij de Griffie. Hoe dat nou precies zit. Want ik dacht het kan toch niet zo zijn dat het een soort beltegoed is dat me eindeloos uh, doorschuift. Nou dat is ook zeker niet het geval. Het budget van de um, rekenkamer mag ten hoogste één jaar uh, worden doorgeschoven als ik het goed heb begrepen. En daarna vloeit het dus terug naar de algemene middelen. En dan heb ik dat zo goed... Uh, Wordt meneer de griffier? Ja, dus, dus het, het, het is niet zo dat dat maar eindeloos. Uh, uh, doorschuift om het zo maar te zeggen. Het is hooguit één jaar. Ja, oké, okay, maar dan. waar het ons om gaat is dat je dat gebruikt wat je nodig hebt en dat ze. Dat ze... Er lopen namelijk ook projecten over. Dus ja. soms blijft er geld over omdat er een project door... maar ik denk dat zij heel expliciet dat kunnen aangeven. En dan moet je dus zeggen... oké, okay, wij verwachten nog 5.000 wat doorloopt over te houden. Dan blijft er 5.000 over en dan per jaar wordt er dan meteen afgeroomd. Ik denk dat dat een beter, een beter middel is dan dat... Het... Dat het nu is. Maar misschien kunnen we dat opnemen. We moeten daar iets over meneer, vaststellen. Meneer Bluis. Mag ik u in ieder geval aanvullen. Maar ook de andere leden van de raad. Dat de budgetten van de rekenkamer. Mogen alleen in overleg. Of na overleg met de rekenkamer. Worden gewijzigd. En dat is een, denk ik ook een fatsoensnorm. Dus als ik u een tip mag geven. Dan zou u via de Griffie. Kunnen, nu alvast het signaal kunnen afgeven. Als dat door de raad wordt gedeeld. Dat er dan in gesprek wordt gegaan met de rekenkamer. Zodat het in de begrotingsdiscussie. ...kan terugkomen. Want daar hebben we voldoende tijd voor. Is dat raadsbreed? Ja? En De essentie van het verzoek wordt dan... ...als ik u goed heb beluisterd... ...dat u zegt... ...datgene wat overblijft in de jaren niet benut... ...gaat terug naar de algemene reserve. Of de lopende rekening. Ja? Dat is de essentie. Dan vragen we dat dan nog een Dan, Voorzitter, mag ik wat vragen aan meneer Bluis? Eh, liever niet. Nou... Helaas. U krijgt straks nog een slotrondje. Ge Die tip krijgt u op voorhand mee. Oh. Ja? Ik blijf nog steeds bij 3.2, dat is wegen. Uh, niemand had er vragen over. Wat is het standpunt van het college? Bij Rode Sandberg. Ik denk dat ik daar duidelijk over ben geweest. Ik denk dat, we, dat wij uh, moeten bezuinigen. En ik heb gekeken binnen mijn eigen portefeuille naar mijn eigen posten, wat mogelijk is en wat ook acceptabel is. En uh, wat, uh, ik weet niet wie het zei, maar. Uh, Volgens mij, mijn collega-wethouder tonen, als u dit, deze bezuiniging niet doorlaat dat dit schrapt, dan betekent dat dat wij dus een grote negatieve zal hebben. Kortom, u ontraadt het. Ja. Goed. Dan gaan we naar motie 3a, mobiliteitsfonds. Sociaal Zandvoort. Meneer Paap, legt u hem kort toe. Ja, dank u voorzitter. Nou, daar heb je het budget, uh, wethouder. Overwegend dat zon deelneemt aan de regionale mobiliteitsfonds de tijden van de bezuinigingen alle mogelijke posten onder de loep moeten worden genomen. Roept het college op in overleg te treden met de regio over het voor twee jaar opschotten van het storten van, van bijdragen in de regionale mobiliteitsfonds. De raad uiterlijk september 2012 te informeren over de uitkomst van dit overleg. Dit scheelt 120.000 euro voor twee jaar eventueel. Zijn er vragen over mevrouw Rietkerk? Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch even een vraag hierover aan de uh, wethouder. Hoe realistisch is het? Heeft u enig zicht op uh, uh, de instemming van de regio om dit uh, te kunnen realiseren? Nee, Bluis, u stapt uw vinger op. Zelfde vraag. Zelfde vraag. Andere nog, wethouder Sandbergen. Ja, um, over de bereikbaarheidsvisie hebben we al een hele tijd gesproken en um, we zijn nu op het punt... ...dat wij naar een, uh, een mobiliteitsfonds gaan vormen. Kijk, we, volgens mij hebben we toen in december 2011 hebben wij daar een avond voor gehouden. Er is ook iemand van Rijnland geweest, uh, de Holland-Rijnland-gemeenten. Die storten al jaren uh, geld in een, in een fonds. En uh, die gaan er nu de vruchten van plukken. Die doen dat als, volgens mij vanaf 2004. Dus ik uh, ontraad u deze motie. Ook vanwege het feit dat wij op dit ogenblik uh, ver zijn met de onderhandelingen met Haarlem... Bloemendaal en Heemstede. Harlem uh, of haarlem meegedoende is nog even onzeker. Maar goed, uh, met de vier andere gemeenten absoluut. Um, in september komt er, dat heb ik u ook gemeld, een stuk waar u ook hier expliciet over gaat beslissen. En dat wordt niet alleen in de gemeenteraad van Zandvoort gedaan, maar ook in de gemeenteraden van de omliggende gemeenten. En alle omliggende gemeenten hebben gezegd wij gaan hiervoor. En we gaan vanaf 2013 starten met het vormen van een mobiliteitsfonds. En uh, het is ook zo dat in een andere gemeente, dat heeft u in de krant allemaal kunnen lezen, dat er daar dezelfde problemen zijn als in Zandvoort. Bijvoorbeeld Heemstede, 1,7 miljoen euro, begrotingstekort. Haarlem, daar hoef ik niet eens over te spreken. Dus uh, wat dat betreft kent elke gemeente dezelfde problematiek en elke gemeente zegt ook wij gaan hiervoor. Dank u wel, wethouder. Nog behoefte aan naderen, debatronde. Dan gaan we naar motie 3b. Olympia's Tour wordt ingediend door Sociaal Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort en Gemeentebelangen Zandvoort. Wie is Penvoerder? Meneer Baap. Ja, dank u voorzitter. Overwege dat er veel tijd en geld gaat inzitten in het organiseren van de Olympia Tour, de belangstelling en de uitstraling gering zijn, dit er mogelijke bezuinigingskosten is, roept het college op de raad uiterlijk in september... 2012 te informeren over de financiële consequenties van het afzien van het organiseren van Olympia's Tour in 2013-2014 in Zandvoort. Getekend, sociaal Zandvoort, openzet, gvz. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. We Hoeft aan een toelichtende vraag uwzijds. Mevrouw Vrij. So. Oh, excuus. We hebben hem gevonden. Hij leek even niet in het zetje te zitten. Ja. College, wie is spokesman... Neto. Ja, voorzitter. Uh, ik, uh, ik begrijp uh, wat, uh, wat de heer Paap uh, hiermee beoogt. Uh, waar het niet dat wij een contract hebben afgesloten voor drie jaar en dat ook al uh, betaald hebben. Uh, dus als, u mij, als u mij verzoekt om uh, met uh, mij het college verzoekt om met uh, ooit de, de, de voorzitter de te gaan praten. Mag, mag ik? Nee, heel even. Ik... U mag hem aanvullen. Nee, ik, ik wil helemaal niet inbreken op wat de heer Toner zegt. Ja. Maar er is op dit moment veel geroesmoes hier aan tafel, hier in de zaal. Ik ben half horend en ik okay. heb moeite om uh, de gesprekken te volgen. U heeft gemerkt dat u inmiddels stilte heeft gekregen. Goed, hè? Hele goede interventie. Meneer Toner. Ja, um maar even voor de zekerheid dan van begin af aan. Uh, wij hebben een overeenkomst gesloten voor drie jaar en we hebben